Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Wouter Walgemoet en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen verdient de pole position morgen, dat zegt Lewis Hamilton. Verstappens directe tegenstander in de strijd om het wereldkampioenschap van de Formule 1. Bij de kwalificatie in Abu Dhabi vanmiddag bleef Verstappen Hamilton voor... Een Formule 1-fan Jasmijn zag het allemaal live in het stadion gebeuren. Het is hier echt top. Um, net waren de interviews en het ego-feest hier nu. En op naar morgen. Ja, want morgenmiddag kan Max Verstappen de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen ooit worden. In het midden van de Verenigde Staten hebben tornado's en extreem noodweer veel ellende veroorzaakt. De staat Kentucky is het zwaarst getroffen. Daar zijn minstens 50 mensen omgekomen. En de stad met duizenden inwoners is volgens lokale media zo goed als weggevaagd. Deze vrouw beleefde wat angstige uurtjes. Everything happened so fast. Lights got to flicker in and then all of a sudden we felt a gust of we could feel the wind and then boom everything came down. Na ruim een jaar actievoeren kunnen boeren in India eindelijk weer naar huis. Ze blokkeerden al die tijd snelwegen rondom de hoofdstad Nieuw-Delhi uit protest tegen nieuwe landbouwwetten, vertelt correspondent Saskia Konniger. Boeren waren bang dat ze hun grond kwijt zouden raken aan grote bedrijven of dat ze contracten zouden moeten sluiten en dat zij in die constructie zeggenschap kwijt zouden raken. En wetten die dat mogelijk maakten zijn nu ingetrokken. Mocht het deze winter koud genoeg worden, dan wil de organisatie van de Elfstedentocht de schaatsen weer uit het vet halen. De vorige winter besloot de vereniging nog dat er in deze coronatijden sowieso geen Elfstedentocht verreden zou worden. Maar de voorzitter wil nu toch kijken of het haalbaar is, ook met alle coronabeperkingen. Maar ja, nu nog hoop op Frieskouw. Het bestuur heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het aanpassen van draaiboeken. We zullen het moeten hebben van diezelfde extremen in het weer die ons, het ons als mensen soms zo moeilijk maken. De laatste Elfstedentocht was alweer 24 jaar geleden. Het weer dan, na voorlopig nog geen Elfstedentocht. In de loop van de avond steeds meer bewolking, later vanuit het westen ook regen. Morgen bewolkt, af en toe regen en erg zacht. Maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen de N231 van Alfa aan de Rijn naar Amstelveen... die is dicht tussen Nieuwveen en Kudelstaart. En dat komt door een ongeluk.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij het. beleeft het. Sneeuw. sneeuw, Warmte. warmte, Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. Entertainment for you. Wel, laat het gaan zoals het gaat Je krijgt je tweede kans wel Als je staat waar je voor staat Alles heeft een reden En dat maakt ons we zijn Knuffel je tevreden Want je weet het gaat voor mij. gewoon je eigen leven, durf jezelf eens te geven. Ja, doe het, doe het, doe het dan. Geniet ervan. Leef gewoon je eigen dromen, durf jezelf eens te donen. Ja, neem het er maar van. Geniet ervan. Leef gewoon je eigen leven, durf jezelf eens te geven. Ja, doe het, doe het, doe het dan. Geniet ervan. Leef gewoon je eigen dromen, durf jezelf eens te donen. Ja, neem het er maar van. Uh, what? even tegen en ging je dip maar niet voor de Ging je voor de negen, maar bleef je steken op een vijf. De meest gemaakte fouten maakten we echt allemaal. Verhalen werden zouten en zo ontstond een zoet verhaal. Je eigen leven, durf je zelf eens te geven. Ja, doe het, doe het, doe het dan. Geniet ervan, leef gewoon je eigen dromen, durf je zelf eens te tonen. Ja, neem ze maar aan. Geniet ervan, leef gewoon je eigen. Goedemiddag, hier is hij weer ondergetekend, Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort op die 106.904.5 op de kabel. En natuurlijk DHB Plus 6A. En ja. De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, daar zijn jullie. Daar ja, zijn we gezegd. Ja, alleen niet uh, uh, via uh, de naam Opera Familia. Nee. Of La Familia. Ja, precies. Ja, ja het was dus open naar Familia ja. Hè? Ja, in, nou, in, in uh, Hollands Quartel. En ja. het was in uh, 2011. Uh, ja. Ja, ah. ja, ja. Oh, je <laughs> ja, Ik moest even begraven. Ja, dat is waar. Nee, welkom. Dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen voor de mensen thuis. Uh, ja. Zullen we even voorstellen? Stel, stel je in ieder geval Ik even ben voor. in ieder geval Paul en, en uh, naast mij zit Carla... En uh, zoals uh, jij ja, al zei, van, uh, wij zijn uh, twee derde van de formatie La Familia. Ja. Uh, die nou, tien jaar geleden, het is ons uh, jubileumjaar op dit moment, uh, begonnen onder de naam Opera Familia bij ja. Hollands Got Talent. Ja. En dan uh, veel tv-momenten hebben we mogen meemaken waardoor we uh, iets van zeven of acht theatertours hebben kunnen doen. En in 2019, toen hebben we gezegd: Nou, voor het komende seizoen gaan we het even niet doen. Omdat Belinda, nummer drie, onze dochter, ja. hoogzwanger was. En inmiddels bevallen is alweer twee jaar geleden. Dus in ja, 2019. 2019. Ja. Ja. Eind 2019. Ja, ja. Ja. Dus ja, er stond niks gepland. En uh, dat zit er ook even niet in op dit moment. Want ja, het is uh, alle, allemaal verschoven. Uh, ja. en, en, en nieuwe producties, allemaal die gaande zijn. Dus. Het is wat dat betreft, uh, ik zei het je al, een beetje kommer en kwel. Gelukkig zijn wij uh, ook nog uh, ambassadeurs van een stichting. Als Laan Familia zijnde, de stichting Wij voor Jou. En, en uh, daarvoor treden wij op, uh, onder andere voor uh, mensen in de zorg. En voor, uh, we hebben ook een heel project lopen rond de mensen met Down. Ja. Uh, en daar hebben we een paar jaar geleden een prachtig album gemaakt. En daar zijn we nu mee bezig om daar ook uh, productie aan te, te brengen. Oh, dus goed. dat is, uh, ja... En, en Paul en Carla. Ja, ja dat is een, een, een stap die wij, voordat wij begonnen met La Familia, al deden. Dus mag jij over het vertellen? Al zit ik uh, te lang in het woord, denk ja, wel, Nou, jullie gaan al verder te terug, doen, hè? Jullie gaan al verder terug, ook naar 2009, hè? To Be? Ja, ja. ja, ja, precies. Zeker. ja dat, dat begon al in, in rond 2000. Dus 2001 hebben we ons eerste album gemaakt ja. als uh, To Be zijn. Ja, oké. Okay. En uh, ja, dat, wij, dat, wij zijn namelijk singer-songwriters. Uh, Zoals het uh, heet, hè? Ja, precies. Ja, ja. En maken als singer-songwriters voornamelijk Nederlandstalige muziek. En uh, destijds hebben we iets van vier, vijf albums uitgebracht. En we hadden nu zoiets in deze tijd van... Goh, het is uh, hoog nodig dat wij weer met ons eigen uh, Nederlandstalige repertoire... ook weer even naar voren toe komen. Niet omdat wij naar voren moeten komen... maar omdat we voelen dat we wel wat te melden hebben... En uh, we hebben destijds, voordat we met uh, La Familia begonnen, hebben wij een programma gehad. Het heette Het Uur van het Hart. En uh, dat deden we op een vaste locatie in het land. En dat gaan wij, uh, en dat gaan wij in, ja, per januari gaan we dat weer doen. Eén keer in de maand. Het is uh, op Hodenpeil, het is een cultuurkerk. Ja. Prachtig, uh, prachtig gebouw geworden. Dat hebben ze helemaal uh, vernieuwd. En uh, ja, dat doen we eigenlijk een uur van het hart. Een goed gesprekconcert. concert. Het is Ja, Schipluiden. En dat doen we eigenlijk heel. Uh, ja, je hebt eigenlijk hele intieme momenten met je publiek. Het wat, dat watgene wat wij de afgelopen maand dan uh, hebben meegemaakt. Dat zetten wij om in liedjes en in gedichten. En uh, nou, dat laten we dan horen. En dan ga je met elkaar kijken van. Uh, nou, hoe is dat bij jou in jouw leven? Ja. En dan heb je zo dus ook echt interactieve momenten. En dat is prachtig. Het is echt op een hele gelijkwaardige manier dat je met elkaar deelt. Maar de muziek is wel de hoofdmoot. Ja, want uh, jullie zijn nu gewoon uh, eigenlijk eventjes uh, familie af. Nou, eh? ja, nou ja, in, in, die, in die, die zin dat jullie dus samen dus iets anders uh, doen eventjes. Ja, precies. Tussendoor. En nou ja, een druk schema, dat sowieso. Ja, Ja. Ja, hoe, is eigenlijk, hoe is die idee ontstaan eigenlijk? Want... Nou ja, net wat Carla zei. Het heeft te maken met het feit dat we ons innerlijk voelden... van de behoefte weer om onze eigen muziek ook wat meer neer te zetten. En binnen La Familia doen we met name zeg maar het crossover repertoire. Dus van licht naar klassiek en andersom. En we hebben daar wel... Uh, in onze theatertours hebben we wel... met regelmatig we wat uh, van het Nederlandstalige werk... wat we eigenlijk met tweeën schrijven... hebben we naar voren gebracht. Overigens, vorig jaar hebben we ook een lied uh, uh, gereleased... zoals dat heet... Uh, wat al van ons beiden was. Dat uh, heet Vrede. En in verband met 75 jaar bevrijd Nederland... hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Ja, <laughs> ja nu zeker. Ja, bevrijd waren en zijn we... Maar in ieder geval, uh, dat was het officieel gezien wel. Dus toen hebben wij dat lied wederom uitgebracht, maar dit keer met z'n drietjes. Uh, maar om jouw vraag nog verder te beantwoorden, ja, wat Carla al zei. We, we, we voelden gewoon dat uh, omdat het, het materiaal wat wij zelf schrijven, en met name uh, uit de handen van Carla de tekst. Uh, dat, dat is een verdiepende tekst, dat gaat over iets. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. En uh, dus dat, dat, dat, dat, dat maakt ook mogelijk dat wij een programma brengen... Uh, wat, wat we dus per maand gaan doen. En ook in het land willen gaan neerzetten met z'n tweetjes. Wat, uh, ja, weet je, dat merkte wel toen we het in september een keer weer gingen uitvoeren... dat het lucht en ruimte geeft voor iedereen om zijn ei kwijt te kunnen. Van, uh, nou, waar sta je in deze tijd met jezelf? Wat maak je ja, mee, ja, weet je? Ja. En, en kan je dat delen met iemand? Want er zijn ja, genoeg deel mensen, van mensen die ja. zich daar eenzaam in ja, voelen. Ja, ja. ja. ja. ja. Hey, ik heb uh, uh, in ieder geval een, een nummer opgespoord. En, uh, welke, welke? Kind, ik hou van jou. Ach, Ach wat leuk. Ja, er nog ja. ja. vast, als het, je nog heel veel verhalen vast. Ik vind het wel leuk om daar iets uh, over te vertellen. Uh, of wil je, je eerst de muziek ja. laten horen? Uh, laten we hem eerst even luisteren. Oh, okay. Dan gaan we daarna... Ja. Het loslaten van het ja. kind. Hoe ja. moeilijk is ja. Ja. dat? Ik weet het. <laughs> Daar loop je met de lokken langs je schouder, een tas vol wensen op je rug, de vormen. Het is nog maar zo kort geleden, dat ik alle knopen glad uit die doos. En nu trek jij met eigen hand die scherm. Ik hou van jou. Ja. Toch, ik hou van jou, hè? Ja, zeker. Ja. Het <laughs> zit er, toch in, hè? Zit ja, zit er ja. toch in. Ja, dat hebben we. Ja, heb, nou, ooit heb ik die tekst geschreven en bepaalde muziek erop gemaakt. Uh, ja, toen ik me ging realiseren. Zo van, oh Belinda, weet je je ziet opeens ja. je kind veranderen. Je ziet de vormen van haar lichaam veranderen. Je denkt, oh daar gaat ze straks. Ja. Het was nog niet toen ze ging. Het was een, een stukje daarvoor dat ik het schreef. Maar wel met die gedachte van, oh het loslaten van je kind. Dat uh, is een van de lastigste dingen die, die er zijn ja, denk ik voor want, een moeder. Ja, want, dan ga ik eventjes terug in de tijd. En dan komen we ook nog op je project verscheen natuurlijk. Oh ja. Dat was ook voor mij allereerste liefde. Was dat, nee, niet, nee. nee, dat was niet de eerste nee. liefde. Nee. Okay. Maar het heeft uh... ook niet vreselijk lang geduurd. Nee, nee, dat nee. was heel kort. Nee. Nee. Nee, maar dat was waarschijnlijk na, eh, toch wel eh, het feit eh, dat, dat eh, Holland's Talent en dat soort eh, programma's destijds, dat het eigenlijk een beetje meegespeeld heeft. Nou, nee, weet je ja, wat het was? Het was wij, wij stonden in het theater. En, en Jeffrey, die uh, uh, trad daar op hè, toen. Met een programma. Ja, precies. Nou, ja, en en wij, zo gaan we dan elkaar. Daar. En hij was heel enthousiast over uh, datgene wat wij deden. Ja. ja, waarschijnlijk ook, ook heel erg enthousiast, over ja. Linda, dat zal zeggen. Ja, ja. Ja, eh, ja, ik bedoel, zo menig eh, jongens hart zal dat toen ooit... Eh, eh, ja, ja. Ze hebben geklopt. Maar zo is dat gegroeid eigenlijk ja. en het had uh, pas naderhand... Later, want hij, uh, Jeffrey trad toen ook al veel op in, bij Bolle-Jan en zo. Ja, ja. Al jaren. daar uh, zijn we ook vaak net ja. zijn we zo leuk. En, ja. en toen, uh, toen ging hij meedoen met het programma Bloed, Zweet en Tranen. Ja. Bollejan ja. nou, Bolle-Jan zat ik vroeger vaak. Ja, ja. Maar toen ja. zat ik in Lege nog. Dus, oh, ja. Toen uh, <laughs> <laughs> ja, ja, zat ik nog in Amsterdam in uh, de oranje straat. Oh, ja. Oh, ja. En daar zat toen uh, nog een kazerne. Ja. En uh, ja, daar is nu weer in het ja, ja, Wij ja. Ja, ja. staan nu uh, uh, ja, allemaal woningen. Ja, ik geloof ja, wel. Ja. Ja, ja. Dus uh, ja, dat is nog een beetje een stukje uit mijn uh, geheugen. Ja. <laughs> Wat ik nog wel leuk te vertellen is over het lied van Kind ik of hou ja. is dat uh, wij gingen dat lied opnemen in de studio. dus. En nou, zoals de luisteraars al hebben kunnen horen, het uh, duurt iets van zeven minuten. Ja. En dat is niet normaal voor een single. Het is meestal drie, drieënhalf, vier. Hooguit. Hij ah, is in ieder geval lekker gevuld. Ja. Ja, als een <laughs> <Ja. laughs> Dus de jongen van die studio daar van... Nee, dat kan niet. Dat kan niet veel te lang. Er moet wat uit. Maar ja, kijk ook niet die tekst. Ja, het is een, het die vertelt een verhaal. Ja. Weet je, dat kon je niet zomaar iets uithalen op dat moment. Dus dat hebben we niet gedaan. En we hebben dat ook wel bij het... In, wat ik daarnet ook al eerder zei... In de, de theatertour van La Familia... Hebben ja. we dit liedje ook wel gebracht... En dat, hè? Dat is even het is het een... meest gevraagde ja. nummer ever. Ja. <laughs> Als je dacht, dan heeft iemand een verzoek? Ja, kist ja. ik hou van jou. Ja. En dan gaan de tranen weer vloeien, weet je wat ja. weet. Nou, maar het is, ook ja. een, het is ook een heel prachtig nummer. Mm. En, en zeg ik zeker, uh, ja, wat, wat mij aanspreekt, is er dan uh, de laatste stuk vanaf. Uh, uh, wat is het? Vier minuten en nog wat. Ja. <laughs> dus, dus dan hebben we nog aardig wat over. <laughs> maar dat, uh, ja, dat, dat is. Uh, ja, vind ik het mooiste stukje eigenlijk. In, ja. uh, in de hele single. Mm. En, uh, maar het is van ons eerste album, wat we destijds ja, hebben gemaakt. Het eerste ja. album, het antwoord. Het, het antwoord, ja, ja. heet dat. Dus, dus laatste, de laatste drie minuten had genoeg geweest. Ja. <laughs> <Met jouw bedrekte. laughs> nee, ja, maar het is al uh, sowieso een, een prachtig nummer. Ja. En uh, ja, ik, het zeg ik, iedereen uh, heeft dat wel uh, als hij ja. uh, als zijn kind los moet laten, het ja. huis uit gaat. maar goed, uh, ja. Daarin, eh, dat is de natuur. Dat is de natuur, ja. inderdaad. dat moet toch echt en, zo uh, gaan. Ja. ja, nou ja, soms gaat het niet zo. Maar <laughs> nou, ik moet je zeggen, het is precies natuurlijk bij ons hè, wat dat betreft. Ja, ze is eh, ingelijfd. Je heeft je helemaal <laughs> ingelijfd met La Familia. Ja ja, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft heb ik er nog heel lang. Ja, ook, ook, ja echt dagelijks. Ja, nou ja, het is, niet... het is wel eh, eigenlijk verrassend dat eh, een dochter eigenlijk eh, met, met, met haar ouders meegaat. Ja, en, in, in, in, ja. ja ja, in eigenlijk een opera-sfeer. Uh, ja, het is, uh, ik, is maar zij houdt ook echt van al die genres muziek. Ze is, qua muziekopleiding is ze ook heel breed uh, onderlegd. Ja, dus ja. Het, het varieert bij haar echt van een heel klein liedje naar jazz, naar, naar musical, naar, naar, naar opera. Het, het ja. is echt heel erg breed. En uh, ja, dus, dus dat, ze vindt alles vindt ze fijn. En ze, vond, ja, ze vindt het gewoon fijn om met ons samen op ja. te treden. Dus, ja. Ja, het is ook wel een ding natuurlijk. Je hebt er altijd voor te zorgen dat. Uh, ja, dat je goed uh, met elkaar overweg blijft weggaan. Ja. Weet je? En dat is ook eens een goede stok achter de deur. Ja, en, nou ja je, je, uh, ja. je kan niet vekel als je op het podium staat. Nee. Dan uh, heeft het wel echt te zijn. Dus, ja, uh, nee, maar goed. Uh, ik zeg altijd, uh, je moet thuis ook een goede sfeer hangen. Anders werkt het ook niet. Anders werkt het ook ja, niet. Het <laughs> zeker nee. zo. Zeker. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is het aller, allerbelangrijkste. Zeker. ja En... Um, nou ja, zij, zij doet uh, musicals ook. En uh, theaters. Nee, ze doet geen musicals. Ze doet geen musicals, nee, niet? ze zingt wel niet meer, ja. nummers uit musicals dat ook wel. in onze oh, show. Okay. Ja. Dus nou ja, we zijn natuurlijk de afgelopen tien jaar... gewoon echt heel druk bezig geweest met, met La Familia. Ja. Ook, we zijn ook al op cruiseschepen geweest en dat soort dingen. In ja, buitenland, dingen gedaan in Italië. Ja. Ja. En uh, ja, dus dat is natuurlijk ontzettend fijn... dat je dat met elkaar gewoon zo hebt kunnen ja. doen. En uh, nou, ze heeft inmiddels heeft ze ook een, een eigen EP uitgebracht. En met, met kerstnummers. Dat zag ik voor uit... mij komen. Ja, dat is hartstikke ja. leuk. Ze heeft onder andere ook met Johnny Rosenberg. Heeft, ja, een, die, die, die, die heb ik voor mij zien komen, ja. Ja, het ja. White Christmas. En ja. wij hebben samen als La Familia zijn er ook met Johnny een, een nummer opgenomen. Buon Natale. Dat is een, een, ook een kerstlied wat uh, Netkin Cole ooit heeft... Dat is het enige uit. Italiaans wat erin zit in het lied, hoor. Ja, Buon precies. Natale. De is <laughs> ja, dat is het Hebben we hele leuke clips ook opgenomen... Ja. Trouwens, van alles van nu van Ja, en van we zien nu, nu ook uh, een, een, een kerstsingel. Die, uh, dus die zal ook wel hier voorbij komen bij ZFM. Is, ja, uh, ja, hebben uh, we al een uh, iets, iets van. mogen vernemen, inderdaad. Ja, ja. Dus dat, uh, die gaat er ook nog aankomen. Ja, we zitten midden in de promo <laughs> aan alle kanten van Paul en ja, Karma. Nou, ja. Allemaal uh, promotie, interviews en ook en voor, voor de midden. midden. Ja. Hey, uh, nou komen we op uh, het nummer ja, waar jullie eigenlijk hiermee uh, zijn gekomen. Ja. Uh, kom dan maar bij mij. Ja. Nou heb ik de clip gezien. En uh, ja, er zitten wel een hartverscheurende uh, ja. beelden in eigenlijk. Ja, ja. ja hartverscheurend is deze tijd ja. ook. Ja. Ja. Het, uh, het raakt ons diep in het hart. En ja. uh, wat hier gebeurt nu in ons eigen land, die grote verdeeldheid... maar wat eigenlijk wereldwijd is... Het is uh, heel, ik vind heel erg wat er gebeurt. Ja. En, um, dus ja, we kunnen, we kunnen de mensen niet genoeg op hun hart drukken. Blijf je hart openen naar ja. elkaar. Blijf respectvol naar elkaar toe. Hoe men ook denkt. Ja. En, uh, en, en, en sta ook open voor elkaars uh, beweegredenen. He, dus luister gewoon naar elkaar. Je hoeft het niet eens te zijn. Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Maar luister gewoon nou, naar elkaar. En laat het gewoon bestaan. Ja, En dat is tegenwoordig de tijd. Hè, het overtuigen. Iemand overtuigen dat het zo is. Het heeft geen het zin. Heeft geen zin. Nee. Het is net nee. zoals de muziek. Weet je, het kan je inspireren. En dat is het ja, ja. Je het je en, en, en over te een jaar, of twee, ja, over een jaar of twee gaan we allemaal kijken... wie er nou eigenlijk gelijk had. En het gaat niet om gelijk krijgen. Nee, nee ha, absoluut er, niet. Maar maar hebt dan ook de bescheidenheid met z'n allen van... goh, het zou misschien wel eens heel anders kunnen zijn. ja. ja. Ja, die, die samenhorigheid die is, uh, ja, is, is gewoon ver te zoeken, zo ja. simpel is het. Ja. En, en uh, ja, bepaalde landen zie je dat wel terug, maar hier in Nederland absoluut niet. Nee, zeker niet. Ja, en, uh, nou, ik, vind... ik denk dat Nederland ook een van de landen is waar de verdeeldheid het grootste is. Ja, dat is het. Wat ik gewoon ja, Nederlanders... zie in heel Europa is eigenlijk best wel. Uh... Het gaat, gaat ver hoor. Gaat heel ver, Jongen, in, in, kijk, als, je, als je hoort over Oostenrijk wat daar gebeurt. Mensen ja. die niet gevaccineerd zijn worden opgesloten. Ja, dan moet ik krijg wat was het? Wat las ik? Iets, geloof een, een boete van 3600 euro. Als je, als je staat, de deur uitgaat. dat ja, ja, is het. gaat de mensen dan? Ja, maar in, goed, ik kijk, kijk alleen maar eventjes uh, in, richting uh, China. Uh, ja. Yeah. ja. Dan, dan kijk ik en dan denk ik van. ik moet je zeggen, het allereerste moment dat ik hoorde dat dit ging gebeuren. He, dus dat ik denk van, hé, hey, daar komt een virus. Ik had meteen het gevoel... en dat is de intuïtie... van, ja. dit gaat helemaal mis. Ja. We gaan naar een controlemaatschappij. Ik voelde het direct. Ja. En er was natuurlijk nog helemaal geen sprake van, van, van QR-codes... en al dat soort nee, dingen. Maar nee, het is QR-code, straks komt de chip. Die hebben ze al klaar liggen. Ja. Ik vind het zeer gevaarlijk. Zeer ja, ja. En ze benoemen het ook gewoon zo. Ja. Weet je, het is dat met open ogen ga je erin. Nou. Je hebt het World Economic Forum. Ze, ze zeggen gewoon van: Ja, mensen, lieve mensen, de, jullie nieuwe toekomst is. You, you, you don't have anything. You own hè? nothing. You own nothing but you're happy. happy. Dus ja. al het bezit wordt je ontnomen. Je krijgt een basissalaris. En een, heel veel mensen die in de schulden zitten... zullen daar maar gaan juichen van. Het is toch prachtig. Maar je ja. bent zit wel in een systeem. En je moet precies doen wat zij zeggen. Ja, juist. En, uh, ja, dat, uh, daarom die vrijheid uh, is, uh, is eigenlijk ver te zoeken. Ver als te zoeken. Is. Als je dan ja. horen wat we geen nu zeggen... Ze dan gaat er, gaat er een kruisje achter je naam. En dan krijg ja, je de volgende maar, maand krijg 50 zeg, euro minder. Ik, ja. ik zeg altijd... Uh, <laughs> ze doen maar. En, ja. weet je, ja, ik zeg wat ik nee, wil. Goed, en, je en, zie uh, dat, ja. Wat jij ook zei, is ja, ja, ja. Dat in China zie je dat gewoon. Ja. Ik heb dus een reputatie gezien daarvan. Ja. je van, wauw zeg. Mensen ja. zelfs nog eens een keer hoor je ze zeggen... van Nou, het is wel heel fijn, want het is heel veilig op straat. Ja. Je ja, moet ja, maar vooral, het is, je niet het, open doen. Nee, nee, <laughs> nee maar goed. Het uh, uh, is al vaker ook... Uh, destijds heb je documentaires gehad. Uh, als je daar dus als buitenlander uh, binnenkomt... ja ben je al geregistreerd. Ja. Vanaf het vliegveld. Ja, ze precies. volgen je door elke tunnel, ja. door elke straat ja, waar je ja. loopt. Een vriendin van mij die kwam daar op het vliegveld... en toen, zei, en toen stond, er, stond er meteen stond er heel groot op een, een bord van welcome Mrs. Huppelepupple. Ja, ja. ja, hé, ja. wat is dit? Ja. Over, ze over, weten alles over, over al. al. Ja, ja, ja. Ja. Daar, is, ja. daar is het eigenlijk, uh, de controle is al volledig. Nou, het is het, het, het, het boek van, uh, uh, hoe heet die, uh, George okay, Orwell... Ik, ik weet nog dat ik op de middelbare school dat boek las. Ik werd daar diep door getroffen. Ik denk, oh ja. nee, dit gaat ons toch niet gebeuren. En het is een van de weinige boeken die me heel erg bij is gebleven. Ja. Dus toen dit gebeurde dacht ik, nou mensen, we gaan die kant op. Ja. En dan moeten we, mensen, lieve mensen, wie dit ook hoort... Alsjeblieft, laat dit niet gebeuren. Ja. Zie, ja. doe je ogen open en kijk. Ja, Goed, dat is, dat is de opmaat geweest en de inspiratie geweest voor, het, voor de nieuwe single... Ja. En, dat, uh, en dat, dat lag ook een beetje in lijn met... Uh, he, want het heeft jou ook geïnspireerd door het, uh, het lied van... Uh, uh, Claudia de Breij. Uh, mag ik dan, mag bij, ik jou? dan bij jou? Ja, en daar nee, waren nee. we allemaal helemaal kapot van. Zo'n ja. mooi lied. En Vandaag dan werd van... We... Mag ik dan bij jou als er oorlog komt? Te en ja, dit zijn... Ja, het klinkt misschien wat heftig... Maar het zijn wel aardige oorlogssituaties waarin uh, je zit. En ja, laten we zeggen dat dit een, een biologische oorlog is. Ja. En, en, en de, de, daar waar we in zitten, ze noemen het een pandemie. Maar ja. eens in de jaar is er een pandemie, zo ja. moet je dat zien. En, en, ja. Ja, maar dat, maar dat pandemies is. zijn ook binnen twee jaar altijd weer vertrokken. Dat is ook een heel natuurlijk iets. Dat is ja. ges, je moet gewoon naar de geschiedenis kijken. Ja. Ja. Ja. Maar het, is, het, het was wel zo: van dat de, de vraag van mag ik dan bij jou? Dat is dan nu gewoon het moment van, nee, het mag niet meer bij jou. Ja. Kom maar bij mij. Ja. Ja. Ja. Om, uh, kom maar met je verhaal. Om elkaar ruimte te geven. Ja. Weet je? En dat is de enige manier om weer verbinding met elkaar te vinden. Nee. En ook, ook hetzelfde principe eigenlijk in onszelf. Ja, en mag uh, ik bij mijzelf komen om ook eens uh, uh, links en rechts van me te kijken. van Die zegt wel dit, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Ja. En niet zeggen van nee, wat je bent. Nee, dan, dan, dat is een kortzichtigheid, vind ja. ik. Ja, Dat zeggen ze we. ook, dat inderdaad, uh, gisteren hoorde ik zoiets over... Uh, dat er een Joodse dingen uh, in opstand kwam. Ja. Omdat er was of dat het werd vergeleken met een, een holocaust. Ja. En toen ja. En, en, en dacht ik van ja... Weet je, moet je daar nou wel uh, als Joodse stichting in, in, tegen ingaan? ik denk eigenlijk nou, niet, ja, ik, want dat is. Ik denk dat de va dingen vaak ook uit zijn verband worden getrokken, ja, want Dat is in zo feit, Ik denk ja. dat deze meneer gewoon bedoeld heeft van de, de aanloop naar een oorlog, ja. de, want ja, da Daar werd het eigenlijk mee, ja. mee vergeleken, zo van ja. de aanloop. He, dat eerst mensen worden uitgesloten in, in de bioscopen. Dan mogen ze niet meer naar restaurants. Dan mogen ze dat niet, dat niet, dat niet. Ja. En, en uiteindelijk zit iedereen dus zometeen in datzelfde uh, schuitje. Dat, normaal? dat ja. je gewoon ja. ieder jaar een vaccin moet gaan halen. Ja. Ja. En niet eens een jaar. Dat kan misschien. Want je ziet het in Israël. Moeten ze geloof ik al, al vier of vijf. Ze uh, gaan vier ja. En dat ja. houdt niet op. Nee, dat is... Dat is een, een, een gebed zonder eind. Ja. Dat, uh, zo zien ja, we dat. Je, het is wel zo, het, het klinkt misschien raar, maar ik had, uh, ik, ik stond, gisteren stond ik bij een bad uh, wijn te kopen. Ja, dan moet ik mijn kapje op. Ja. En ik ben... Uh, ik heb voor mezelf gezegd, ik doe er niet meer aan mee. Nee. Want er is ons vorige keer gezegd, toen dat kapje eraf ging, van ja, eigenlijk werkte het niet. Dat nee. hadden we al gehoord met z'n allen. Ja, en nou ja dus het onderzoek uh, van TNO werd dat ja. uitgewezen. Ja. Dus. Ja. Uh, vervolgens, ik geloof de WHO heeft het ook al gezegd. Ja. In een eerder stadium. Vervolgens uh, uh, gaat het kapje af. En er wordt gezegd kapje op. En iedereen doet kapje op. En ja. je wordt er nog bij aangekeken als je het niet op hebt. En het enige om het te veranderen... is om het dan ook anders te doen. En ik word er misschien niet met uh, plezier aangekeken. Maar ik heb zoiets van... ja jongens, ik, uh, ik wil niet meer daar... Uh, mee verbinden. Want ik, ik, uh, de volg, alle stappen... die daarna komen of die zijn gemaakt... Die zijn gevaarlijk. Ja. Ik vind het gevaarlijk. Ik ja. wil niet een, een rebel zijn. Ik ben nood geweest. Maar dit zijn wel tijden waar je hebt uit te spreken. Van waar sta je met jezelf? Ja, want klopt. we hadden het er net al eventjes over. Uh, jij bent ook opa geworden. Ja. Een, een tijdje geleden. Ja. We praten hier over een generatie die wordt opgevoed. Waar dit normaal is. Ja, klopt. Nou, dat ja. laten we wel wezen. Dit ja, is toch niet normaal? Is, en dat is niet normaal dat inderdaad. Dat willen laten geloven. Ja. En nee. voor je het weet, is dit normaal dat ik straks je poot eraf Nou, ja. dat duurt misschien duurt het twee jaar. Maar dan is het voor jou normaal dat hij ja. eraf is. Maar het is niet normaal. Laten we nee. dat niet vergeten. Nee, maar inderdaad, net wat je zegt, ze groeien ermee op. Ja. En, en voor hun is dat wel normaal. Ja, ja. zeker en, zo. En, en, en, en hun kijken dan weer raar tegenover ons... Want ja, wat doen jullie raar? <gulie> ja, ja, maar zo is het wel. Ja, zeker zo. Zeker ja, dus het is dus ja. eigenlijk ik gun, ik gun een omgekeerde ik gun, wereld. Als ja. kleinkinderen ja, gun ik echt een, een, een wereld zoals waar wij, die wij die kenden, ja, waar gewoon wij uh, nou, ja, groot zijn gebruikt. Er mag best wel, uh, mag best wel een, een, op een bepaalde manier een reset worden gemaakt. Want er zijn dingen die er anders moeten. Ja. Zeker. En ik geloof ja. ook zeker dat deze tijd met die rare uh, veranderingen die er zijn, dat dat iets als de dag gaat opleveren. Maar we moeten wel wakker blijven en kijken van, ja... Dat wat, je wat is, pas, ga mij verplicht niet verplichten dat ik dit of dat moet. Ja, nee, nee. Want het, dat zijn wel mijn burgerrechten, ja, weet ja, je. Ja. Ik, ik, dat is tegenwoordig heel normaal. te zeggen, ben jij geprikt? Ja, ik van, hé? Ja, dat, ja. ja dat, dat is sowieso anders. dat is die onderscheid al. Ja, dat, ja. het is, dat is normaal geworden. Maar als ja, jij in het theater zit naast iemand... dan ga je toch ook niet vragen. Of ze zeggen, u heeft toch geen schurven? Ja, maar ja. Ja inderdaad dat is, nee. dat is dan opeens een norm, ja. weet je, maar ja. dit is eigenlijk ook voorbij de norm. Nou. Ja, nou ja, de ja, mensen denken allemaal dat het te, velen denken dat het tijdelijk is, maar dat is het niet. En dat is, uh, tenminste, daar zou je mensen echt voor willen waarschuwen, jongens. Ja. Van dit is niet iets wat tijdelijk is als het zo doorgaat. Maar um, wat wij straks gaan doen, we gaan uh, straks uh, naar de ja, toe. Ja. En daar gaan wij, uh, er is een landelijk initiatief om gewoon in stilte. Om bij ieder gemeentehuis te gaan staan. met een kaars in je handen. Ja. om gewoon daar te gaan staan. uit in stilte. een beweging. Ja, gewoon in stilte, een vredige, vredige, stilte demonstratie en demonstratie. Voor ja. onze basisrechten. Ja. De recht van meningsuiting. De recht ja. van. Om, om datgene in je lijf toe Vrijheid. te laten. Wat je, wat je wil. en vrij zijn in, in hoe je ook denkt. Ja. Dus wil je daar, ons ontmoeten? Ja. Wij staan er straks op de Grote Markt in Amsterdam. of in Halen bedoel ik. Halen. En, uh, uh, en wie uh, wil, kom en neem je kaarsje mee. Het is een oproep die we gewoon gelijk doen. Gewoon bij dat uh, mooie prachtige beeld ja. uh, daar voor de kerk? Of, uh... Ja, gewoon voor het gemeentehuis. Ja, okay. Daar gaan we staan. Ja, okay. en, dan met een, uh, en, en al zijn we een paar dwazen met een kaarsje. Ik, uh, ik, ik zie het voor me dat zo'n een heel plein vol kan staan met mensen in stilte. En dat is heel indrukwekkend. Hoef je ja, niet te ja. schrijven we niks. En de aanvang is. Statement maken, meer niet. aanvang is? Zes uur. Zes uur. uur. Ja. oké. Okay. Dus we ja. moeten opschieten. Ja, dan gaan we snel, uh, kom dan maar uh, bij mij draaien. Ja, dat uh... ja, nou, ja. ja, lijkt toch? me een goeie. Ja, Oké. Okay. Thank mm -hmm. you. In de war bent en alles lijkt zo koud, kom dan maar bij mij. Voel je je verlaten, alsof niemand van je houdt. Kom dan maar bij mij, kom dan maar bij mij schuilen. Ook al maakt het me soms bang, en als jij Oh, Kom dan maar bij mij, als jouw liefde wordt vermoord en de wereld staat in brand. Kom dan maar, dan maar bij mij. Kom dan maar bij mij, kom dan maar bij mij. Dat zijn de wijze woorden van Paul en kom Carla. Dan maar toch? Kom er maar bij, mij. kom er maar. Ja, bij mij. Ja. ja, wat we net al een beetje zeiden, het is een beetje afgeleid ook van het nummer Claudia de Breij. Ja. Het is een antwoord, hè? Het is een, het is een, antwoord. een antwoord, mag, een antwoord, mag, ik, ja, hè? mag hè? ik dan? Mag ik dan maar. bij jou, kom er ja. maar. Ja. Ja. ja, nou ja, en dan gaan we terug in de tijd en dan denken we gelijk inderdaad aan de opvang van Anne Frank en Familie Frank eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja. Dus ja. Ja, we hebben het al eens gezegd. He, toen toen waren ze wel tolerant, in ja, ieder geval. Ja. En toen deden ze alles, uh, ondanks dat ze Joden waren. Ja. ja werden ze toch geholpen. Ja. ja en, zeker. En, en, en dat bedoelen we met, met tolerantie. Ja, dat ja. Dat, uh, ja, want we zeiden toen van nooit meer, hè? Ja. Nou. En eigenlijk gaan we ja. keihard af op, uh, op, op dat uh, fenomeen, uh, wat, wat destijds ooit ja. was. Ja. En daarvoor moeten ja, ja. we ons kop niet in het zand steken. En gewoon uh, breed georiënteerd, kritisch kijken. En vragen blijven stellen. Vragen blijven stellen. Ja. niet, nieuwe zomaar, keuzes aan, niet maken. zomaar aannemen nou. van iemand als iemand iets. Ja, zeggen. Ik weet wel dat. Meneer, was het, ik denk, alweer zeven jaar geleden of zo is het eigenlijk. Dat wij een, een lied hebben gemaakt. En dat zijn, dat zijn profetische woorden geworden van Carla. Want dat was. Uh, uh, ja, in dat lied staat eigenlijk alles wat, we, wat in deze tijd ook zich voordoet. Het 5G-beleid, het, het wordt er zomaar eventjes zo ingeduwd ja, het wordt. Uh, Voor ons is het inmiddels allemaal heel normaal... lijkt het wel om met wifi en alle soort dingen te zitten... want we kunnen bijna niet meer zonder. Uh, uh, wat er ook over ging over uh, uh, de, de vaccinaties. Er stond ook iets in die tekst geloof yeah. ik. Chip, Allemaal dingetjes oh, oh. die eigenlijk in deze tijd voorbij komen. Oh. Als je gewoon wat breder kijkt. En wat er van waar is, dat moeten we gewoon allemaal bekijken. Maar het, uh, dat, dat lied hadden we al zo'n tijd geleden geschreven. En uh, dat hebben we ook weer opnieuw hebben we dat, uh, gereleased op uh, Spotify. Maar dat is al elf het jaar alweer elf jaar geleden. Zo ja, lang jaar geleden. Jaar geleden. Het, lang geleden. En het is, is zo, je zo accuraat. Ik, uh, ik zou graag willen dat ik die laten horen. Het heet anders dan voorheen. Nou, ik denk dat we hem hier hebben. Echt waar? Heb je hem gelijk? Als dat hem is? Nou, ja, jij hoort hem ja, ik niet. Ja. Maar wel. wil. Dit gaat te ver.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 Jullie gaan euh, zich opmaken ja. voor de, de grote markt ja. in Haarlem. Voor de, eigenlijk een, een, een kleine. Nou ja, klein, hopen we dat het groter wordt. Ja. ja een een mooie, mooie, mooie vreedzame demonstratie ja. tegen, het, tegen het beleid, eigenlijk. Ja, nou, voor eigenlijk. Om onze mensenrechten. Ja, eigenlijk om op te staan ah. voor onze mensenrechten. Ja, ja, nou ja. Ja, Ja, Dat is gedeeltelijk tegen het beleid, dat ja. zeker. Daar kunnen ja. we niks aan doen. Maar. Uh, uh, we gaan daar in ieder geval uh, heden, heel vredelievend, uh, zoals wij zijn... Met ons kaarsje. Met ons kaarsje <laughs> gaan we alleen maar staan in stilte. En ik denk dat het heel indrukwekkend kan zijn uh, hoe meer mensen daar kunnen komen. Dus ja, ik zou zeggen, jongens, kom op. We maken er een, uh, een gezellige zaterdagavond van. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, een zinvolle. Een vreedzame en ja. zinvolle uh, actie inderdaad. Zo is het. Ja. Ja. De En hey, iedereen dicht, dus is daarbij welkom. In. Gevaccineerd of, ja, ja, ja, ja, ja, of niet Ja, of niet gevaccineerd. Nee, nee. Gewoon uh, nee. maar, maar, maar, in de he, frisse lucht. Ja, ik, ik probeer nog eventjes uh, uh, wat... Uh, je zoekt, hè? Je je zoekt. Zoekt. Ik ben nog even... Ik zoek nog even het vinden, Nou ja, maar, het, ik vroeg net aan Fred namelijk... Van, heb je ook dat lied Samen van ons toevallig? Daar is hij nu in het kijken. En, ja, en, heb ik. Dat is ook een lied wat wij hebben geschreven. Ook weer een tijdje geleden. En opnieuw hebben we uitgebracht... We hebben hem ook uh, ingezongen ook met La Familia. En uh, uh, ja, dat, dat gaat in feite ook weer over deze tijd. En alles waar we het net al over hebben gehad. Uh, weet je, we zitten met z'n allen in feite, hoe je er ook in staat... we zitten allemaal met hetzelfde schuitje. Hetzelfde schuitje en we moeten vooral ja. niet vergeten... we ook met z'n allen verder moeten... En ja, dat dus, we voor onze, onze kinderen, en, voor de toekomst en de toekomst, kleinkinderen... En de kleinkinderen ja. een toekomst creëren waar ze vrij kunnen zijn. Ja. En niet nou. constant onder controle staan. Nee, nee, inderdaad. En, uh, en dat hebben ja, we samen te doen. En ja. daar gaat dit lied ook eigenlijk over. samen. Dan uh, gaan we elkaar gedag zeggen. En hopelijk, uh, ja, tot snel. Ja, nou, dat nou, gaan we zeker doen. Ja, en, uh, ja, laten we je vertellen, Klein. Mee... Ja. ja, nou ja, ik, ik zeg het, ja, ik, ik kan nu niet mee natuurlijk. Ik nee. moet nog even een uurtje maken op, ja. uh, op de radio. Dus, <lacht> <lacht> dus uh, nee, maar ik, uh, ja, ik kom daar graag uh, over terug. En, uh, Hartstikke goed. Ja, dat gaan we doen. En ik, ik hoop dat, uh, dat het een, uh, een mooi, vredig proces wordt. We gaan, wij gaan ons best doen. We gaan gewoon staan. Ja. <lacht> so, dank je wel. En ja. ook de luisteraars, uh, ook hele fijne feestdagen voor jou ook natuurlijk. Ja, dank je wel. En, en uh, eens van ja. huis. Dankjewel. We ja. gaan het uh, iets moois doen. Om... En we gaan elkaar terugzien. Ja. He? En uh, sowieso we ook binnenkort weer horen, Want jullie hebben ook nog een kerstnummer. Ja. Ja. Zeker. Ik, moet alleen wow. nog even, ik moet alleen nog eventjes een afspraak maken met Dennis. Dus, maar dat komt goed. Komt goed. Ja, Helemaal goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Okay. Hey. Dag. Goedjes. Dag. Doei. Nou.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 Dingen, samen wijs, en samen groen. Één in Heb weer ruimte voor vertrouwen onderweg naar de, de Grote Markt in Haarlem voor een vreedzame demonstratie met allemaal kaarsjes en uh, hopelijk een heleboel mensen die uh, ja, eigenlijk mee, uh, meegaan in uh, ja, deze strijd. En uh, ja, we gaan, nog, uh, we gaan nog even een plaatje draaien en dat doen we natuurlijk ook uh, ja, hoe kennen het ook anders uh, ja, Opera la Familia en natuurlijk ook Paul en Carla de, uh, die hier waren uh, de, ja de dochter hè? de dochter van Paul en Carla en uh, ja lekker kerstnummer. Blinda samen met uh, Johnny Rosenberg en I Dreaming of a White Christmas